Peter Ras is projectleider, Eerlijke Bankwijzer en verantwoordelijk voor het onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, verwijt u de banken iets? Vermoedt u iets? Wat, wat, wat komt er eigenlijk uit? Nou... Een aantal banken, zeven grote Nederlandse banken, hebben in ieder geval de schijn tegen. Met name door een, een zeer groot gebrek aan transparantie over de dochterbedrijven en joint ventures die ze hebben in belastingparadijzen als Bermuda en de Cayman-eilanden. Uh, maar ook doordat ze kredieten verstrekken aan uh, grote multinationals die gevestigd zijn in belastingparadijzen. Als banken te goede zijn geven ze over hun eigen dochterbedrijven in belastingparadijzen precies aan wat doen die daar nu eigenlijk. En ten aanzien van kredietverstrekking aan bedrijven maak duidelijk als bank dat je je invloed aanwendt om bedrijven waaraan je leningen verstrekt en die gevestigd zijn in belastingparadijzen uh, uh, onder druk zet om uh, geen belasting meer te ontwijken. Dat doen ze nu nog niet. En u zegt die transparantie is niet helder. U, u vraagt het ze wel, komen ze niet met reacties? Banken hebben over het algemeen wel gereageerd op de conceptresultaten van het onderzoek, maar ze hebben geen afdoende verklaring voor het feit dat ze zoveel dochterbedrijven, in totaal meer dan 160 in belastingparadijzen als Bermuda en de Cayman Eilanden hebben... Uh, neem Rabobank. Rabobank heeft ruim 70 dochterbedrijven in de Cayman-eilanden, in Mauritius, in Delaware. En Rabobank maakt helemaal niet duidelijk wat deze dochterbedrijven daar doen. Voeren ze daar gewone, normale economische activiteiten uit? Uh, is er personeel uh, aanwezig? Uh, uh, wat is de omzet? Wat zijn de belastingen die die uh, dochters in die belastingparadijzen betalen? En ja, je hebt de schijn wel een beetje tegen. Uh, dus je moet extra transparant zijn als bank als je zoveel vestigingen van dochter en joint ventures in belastingparadijzen hebt. U zijn een zevental banken, u noemde er één. Zijn het eigenlijk alle uh, ons een beetje bekende banken in Nederland? Ja, het gaat om uh, ABN Amro, ING en Rabobank. Maar ook om bankverzekeraars als uh, Egon uh, en uh, Van Landschots. ...en Delta Lloyds. Er uh, dus komen ook een paar banken goed uit het onderzoek. Uh, misschien wel vermeldenswaardig. Ja. We hebben op geen enkele wijze iets kunnen vinden... ...van uh, mogelijke betrokkenheid bij belastingontwijking ...door SNS, door ASN en door Triodos. Wat hoopt u dat die banken nu doen met uw rapport? We hopen dat ze allereerst veel transparant worden... ...over al hun dochterbedrijven en joint ventures in belastingparadijzen. Wat doen die daar precies... We hopen daarnaast dat ze toezeggen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. En bedrijven die zijn gevestigd in belastingparadijzen waaraan ze leningen verstrekken, aansporen om geen belastingen meer te ontwijken. Peter Ras van Eerlijke Bankwijzer, dank voor uw uitleg.